uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Internationaal Strafhof wil gearresteerde Saif Gaddafi berechten. Grote brand in Zaandam, politie pakt verdachten op... en schaatser Jorrit Bergsma wint 5 kilometer bij de wereldbekerwedstrijden. Het weer vanavond, vannacht en morgenochtend in het hele land. Kans op mist. Morgenmiddag in het zuiden kans op het zon. Middagtemperatuur 4 tot 9 graden. Hoofdaanklager Moreno Ocampo van het Internationaal Strafhof gaat komende week naar Tripoli om te overleggen over de berechting van Saif Gaddafi. Die werd eerder vandaag gearresteerd. Libische autoriteiten lieten meteen weten hem zelf te willen berechten. He is uh, a criminal outside the law and he Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal uh, om te beginnen, waar wordt Saif Gaddafi eigenlijk van verdacht? Nou eigenlijk van alle misdaden die nergens eh, Libische burgers zijn eh, begaan eh, sinds het begin van de opstand. En dat betreft eh, beschietingen van eh, weerloze burgers in Misrata en Zawiya en andere steden van eh, verregaande vorm van martelingen, van verdwijningen... Van uh, mensen door uh, het regime, die waar we nooit meer iets van gehoord hebben. Uh, van uh, summere executies uh, van, van gevangenen. Deze hele lijst uh, van, uh, van misdaden die uh, tijdens de opstand zijn uh, gebeurd. Maar uh, ik denk ook nog uh, wat betreft de Libiërs nog, nog veel meer. Uh, namelijk dat dit regime, dat is 40 jaar uh, in het, uh, aan het bewind. En Zeef el-Islam, dat was de gedoodverfde opvolger van Gaddafi. Formeel had hij geen functie, maar ja, dat had de leider zelf ook niet. Maar die was natuurlijk wel de baas. En hij was uh, in feite ook het gezicht uh, van uh, het regime... Uh, als Gaddafi zelf uh, niet uh, kon spreken. Hij heeft zich jarenlang opgesteld... Uh, opgespeeld als de grote hervormer maar, uh, en ik, dat nog, ik heb hem zelf nog meegemaakt in 2007. Toen met een aantal andere Europese journalisten wij hem hebben we hem geïnterviewd. Toen was het uh, de man die de verandering zou brengen. Maar toen het regime geconfronteerd werd afgelopen februari met de opstand. toen uh, vielen alle maskers af en was hij degene die in eerste instantie het woord voerde en dreigde. Uh, en de opstandelingen waarschuwde voor een bloedbad. En je kunt zeggen: hij heeft het woord gehouden. Goed, ze hebben nu. Uh, Libië zei meteen: wij gaan hem zelf berechten. Ook Kampo van het internationaal strafhof wil natuurlijk. Den Haag laten berechten. Hij gaat volgende week naar Libië. Worden ze het eens? Ik die kans is niet zo groot, omdat eh, ik kan me best voorstellen dat Ocampo dat wil. Eh, ook omdat eh, en, en niet alleen misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan eh, tegen Libiërs, maar ook internationaal natuurlijk. Er zijn nog allerlei eh, geschiedenissen van aanslagen, eh, onopgehelderd. Eh, voor een deel zijn daar Libiërs voor veroordeeld. Eén Libiër tenminste. De, de, de aanslag van Lockerbie, de aanslag op een uh, vliegtuig van uh, UTA, op een vlucht van, uh, naar, van Frankrijk naar, uh, naar Niger. Uh, aanslagen op ambassadepersoneel. Of bewakersambassade in Londen en nog een hele serie. Maar uh, voor de Libiërs is het uh, belangrijk uh, dat uh, de verantwoordelijkheid voor die 40 jaar onderdrukking, dat is het allerbelangrijkste. En dat willen ze in Libië zelf. En daar kan ik me dus heel veel bij uh, voorstellen, want daar is het merendeel. Van de misdaden waar dit regime verantwoordelijk voor is en waar el-Islam mede verantwoordelijk voor is. natuurlijk gebeurt. En het ligt voor de hand dat de Libiërs dat in eigen hand willen houden. en niet een eindeloos, eh, want ik denk dat ze daar bang voor zijn. Eh, proces in, in, in Den Haag, en, eh, wat nog heel lang kan duren. Zij willen hem nu en snel en in eigen land berechten. En ik denk dat die wil dat die sterker zal blijken dan het onderhandelingstalent eh, van Ocampo.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 Minister Rosentaal is het daar niet mee eens. Hij stelt dat Turkije een belangrijke partner is van Nederland... in politiek, economisch en maatschappelijk opzicht. In Zaandam woedt brand in het voormalige distributiecentrum van Albert Heijn. Het is nu een bedrijfsverzamelgebouw. Korps uit de omgeving helpen met blussen. En er zijn ook twee blusboten ingezet. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft een Russisch sprekende man aangehouden... die wordt verdacht van brandstichting in het complex... aan de Vredeweg in Zaandam. Hij kwam tijdens het bluswerk met ademhalingsmoeilijkheden... het brandende complex uitlopen. In Duitsland is het Bundesliga-duel tussen Köln en Mainz... kort voor aanvang afgelast. Het gebeurde omdat de scheidsrechter, die de wedstrijd zou leiden... een zelfmoordpoging heeft gedaan. Correspondent Wouter Meijer. Men miste hem daar in Keulen bij het stadion eh, bij de voorbereiding. En toen zijn ze op zoek gegaan naar hem. Hij zat in het hotel in Keulen, hetzelfde hotel... waar ook de spelers van Mainz waren ondergebracht. En daar is hij toen aangetroffen op zijn hotelkamer. Officieel is alleen gezegd dat hij een ongeluk heeft gehad. Maar verschillende kranten die schrijven op hun websites... dat hij is aangetroffen met doorgesneden polsen. De scheidsrechter die in Iran is geboren... wordt behandeld in het ziekenhuis. In de Duitse voetbalwereld is geschokt gereageerd op het incident. Dit is het los Journaal met Gert Kluk. En in Londen zijn vier politieagenten neergestoken door een man die voor de politie op de vlucht was. De politie zat hem achterna omdat hij voorbijgangers had aangevallen, vertelt deze woordvoerder. Officers attempted to speak with the man before he ran into a local grabbed a knife. Officers followed the man in an attempt to detain him and were subsequently assaulted. De verwarde man is opgepakt en wordt beschuldigd van poging tot moord. Twee van de agenten liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.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 Wij verwachten dat de waterstand nog door zal gaan dalen. Uh, wij zijn afhankelijk van neerslag in Duitsland, Zwitserland. Die is de afgelopen dagen niet gevallen. Die zal ook de komende dagen niet of nauwelijks vallen. Dat betekent dat bij ons de waterstanden verder zullen dalen de komende dagen. Veel vrachtschepen moeten al met halve lading varen... wat transportbedrijven veel geld kost. Ook door de IJssel stroomt uitzonderlijk weinig water. Daar heeft zelfs Sinterklaas last van. Hij moest vanmiddag in Dieren met de veerpont komen, de stoomboot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 als politiek leider van haar partij. Ik ben verheerlijkd. Ik ben gewantrouwd. Ik heb dingen goed gedaan en ik heb dingen fout gedaan. Dit is het einde van de periode... Rita Verdonk als politiek leider bij Trots. En dat was het dan. Maar de aanwezige leden van Trots op Nederland... leken niet erg aangeslagen door de mededeling van Verdonk. Het is jammer... Maar de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was erger. En misschien heeft Verdonk zichzelf en haar partij... wel een heel vervelende discussie bespaard... door nu tijdig te vertrekken, zoals in Zevenhuizen te horen. Voor Verdonk zelf was het duidelijk. Ik ga weg. Niet omdat het me niet interesseert. Maar omdat ik echt de weg wil vrijmaken voor mijn opvolgers. Want anders gaan jullie weer allemaal zitten kijken. Ja, wat vindt Rita? Rita vindt even helemaal niks meer. Rita gaat zo naar huis met Peter. Ik... Ik ben de volgende ledenvergadering weer aanwezig als lid. Dank jullie wel en heel veel succes. En die volgende ledenvergadering zal er komen. Want Trots op Nederland moest natuurlijk laten zien... meer te zijn dan alleen Rita Verdonk. En dus namen de leden vanmiddag het besluit om door te gaan. We hebben nu de kans, laten we dit nou gebruiken... om Trots op Nederland te herleven. Trots op Nederland is mijn partij. En die partij wil ik niet... Verloren is gaan. Ik zeg we gaan door, door, door. Eind januari moet duidelijk worden hoe de partij de toekomst voor zich ziet. Een verslag van Wilma Borgman. Sport. Schaatsen Jorrit Bergsma heeft bij de Wereldbekerwedstrijden. in het Russische Tjelabinsk, de 5 kilometer gewonnen Bergsma reed 6-1874. En voorkwam kwam ermee dat Sven Kramer bij zijn internationale rentree de overwinning pakte. Kramer werd tweede in 6 60 en Bob de Jong eindigde als derde. Bergsma dus winnaar en hij was daar, na zijn Nederlandse titel, erg blij mee. Ja, tuurlijk, hier staat uh, de top van de wereld, staat hier aan de start. En uh, ja, dan gaat erom om die te slaan. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel weer een stapje ja, mooier, beter. En ondanks zijn tweede plaats was Sven Kramer... Toch tevreden. Ik denk als, uh, als je kijkt naar de vijf kilometer in Heerenveen, dan had ik heel veel onrust en schaats ik niet lekker. had ik geen, uh, ja, gewoon geen goede slag. Het was best wel werken. En uh, nu na een paar rondjes kwam ik er gewoon goed in. Je zag dat ik, uh, toen ik versnelde, dat ik ook duidelijk beter ging schaatsen en be duidelijk, duidelijk betere klap maakte. En, uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon het doel om gewoon te beginnen met die 29ers en om die gewoon vast te houden. Irene Wüst won in Tseljabinsk de 1500 meter. Wüst reed een tijd van 1.57.02. De Canadese Nesbit werd tweede. het Leenstra over het brons. Wüst vindt niet dat ze te vroeg in vorm is. Nee, zeker niet. Nee. Ik weet zeker dat er nog veel meer in zit. En, uh, dit, uh, ik heb ook zeker nog wel redelijk doorgetraind, ook vorige week. Dus uh, nee, het is gewoon uh, heel mooi dat dit nu al lukt. En uh, ja, dat is uh, zeker uh, veelbelovend voor uh, later uh, de rest van het seizoen als het echt moet gebeuren. Jan Smekens eindigde bij de 500 meter als vijfde. De overwinning ging naar de Japaner Kato, die als enige onder de 35 seconden bleef. Bij de vrouwen werd Thijsje Unema op de 500 meter vierde en Mago Boer vijfde. De winst ging naar Yu Jing uit China. In de sporthalle Zuid- Amsterdam wordt een Grand Prix judo gehouden. Verslaggever Theo Plasjaar is in Amsterdam. Theo, hoe gaat het met de Nederlanders? Vier Nederlanders in de halve finale vandaag. En dat kan een mooie avond nog worden, want drie zijn inmiddels door naar de finale. Bijvoorbeeld in de klasse tot 48 kilo. Birgit Ente, die verraste in de halve finale tegen Dimitru uit Roemenië. Dat is de Olympisch kampioen van Peking. Won daarvan heel goed en gaat in de finale het opnemen tegen de Belgische Van Sniek. En doet dus goede zaken in de race naar een Olympisch ticket. Want daar is zij absoluut nog niet zeker van. Dat geldt wel voor Dex Elmond. Die net weer in de halve finale het opnam tegen de Fransman Le Grand. Een herhaling van de finale van het WK een paar maanden geleden. En opnieuw was het Elmond die aan het langste eind... Trok zij het in de verlenging met een armworp en ook hij straks in de finale. En net zagen we het applaus en uh, opklinken van de toeschouwers voor uh, Annika van Emden in de klasse tot 63 kilo. Die de Chinese Xu eraf gooide. Een merkwaardige wijze op de andere mat. Nog een Nederlandse. Ze zijn een felle strijd met elkaar gewikkeld om een olympisch startbewijs. Elisabeth wille Die is nog niet zo ver. Die, is, die rood tegen een dame uit Mongolië. Maar drie finales inmiddels zeker. Het Nederlands vrouwenvoetbalteam heeft de EK-kwalificatiewedstrijd... in en tegen Slovenië met 2-0 gewonnen. Oranje gaat door de zegen aan de leiding in groep 6. Eind november zet Nederland de EK-kwalificatie voort. Een thuiswedstrijd dan in Den Haag tegen Kroatië. In de Engelse Premier League was Robbie van Persie... vandaag in het uitdewel met Norwich City opnieuw de grote man bij Arsenal. Van Persie was met twee doelpunten... voor een groot deel verantwoordelijk voor de 2 1 zege van zijn ploeg. En in Duitsland scoorde Klaas-Jan Huntelaar tweemaal voor Schalke 04 dat met 4-0 won van Nuremberg. Er is verkeer. De wijnand Ten noorden van de Grote Rivieren komt op veel plaatsen dichte mist voor. En dat gaat toch wel een uh, probleem worden vanavond en vannacht... want die mist breidt zich snel uit. En uh, ook in West-Brabant is het op sommige plaatsen al mistig... dus houd daar uh, rekening mee. Verder staat er nu nog één file op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Harmelen en Nieuwerbrug, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Internationaal Strafhof wil dat de gearresteerde Saif Gaddafi wordt uitgeleverd... maar de Libische Overgangsraad wil Saif in Libië berechten. Een grote brand in Zaandam. Politie pakt een Russisch sprekende verdachte op. En Schaatser Jorrit Bergsma wint de vijf kilometer bij de wereldbekerwedstrijden.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 Via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Ook de mooiste wintermode nu tot 50% korting. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1. NTR. Pavlof. Marcia Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Hoe is het met uw ritme? Houdt u bijvoorbeeld één dag rust in de week? Kunt u mee in de 24-uurs economie? Straks een gesprek met Marli Huijer, die een boek schreef over het belang van een goed ritme in ons leven. Ook Siska Dresselhuis praat hierover met ons. Want na haar pensionering schreef zij het boek Drukker dan ooit. En daarvoor hebben we live muziek van singer-songwriter Ed. Maar we beginnen met de verhouding tussen leraar en leerling. Naar aanleiding van het incident op een school in Utrecht... waarbij een leraar een leerling bij zijn kraag pakte en de klas uitzette. De leraar werd door de politie opgepakt... omdat de ouders van de leerling hem beschuldigden van mishandeling van hun kind. Zonder eerst verhaal te halen bij de leerkracht zelf. Hier in de studio zit Frederik Smit. Hij is onderwijskundige en traint leraren in hun omgang met leerlingen. Frederik, uh, jij bent zelf ook leraar geweest. Ja, klopt. Dan heb je vast ook wel eens met lastige jongeren in de klas te maken gehad. Ja, klopt. En hoe ja. ging jij ermee om? Ja, heel uh, voorzichtig. Maar we had, ja, het was lastig. Het was op de school vermoeilijk leren om de kinderen. Dus die kinderen deden alles moeilijk. Leren moeilijk, maar ook luisteren moeilijk. En ja, hoe ging je daarmee om? We hadden als team daar wel een afspraak over. Dat als er problemen waren, dat we wel gelijk contact opnamen met de ouders. En er waren nog natuurlijk, natuurlijk wat wel problemen. Want als er iets niet lukte op school... Nou, het eerste wat ze deden was schreeuwen, blaren, opstappen, weglopen. Dat soort gedrag. En dat het bloed onder je nagels vandaan halen. Nou, soms wel, ja. Ja, ja. Maar over het algemeen was het een gevoel van onmacht bij die kinderen. Mm -hmm. Als het niet goed ging met het leren. Maar wat doe je dan? Want <coughs> ik kan me heel goed voorstellen... dat als je uh, iemand al uh, uh, een aantal keren hebt gewaarschuwd... Uh, dat je dan op een gegeven moment moet ingrijpen. En dat dat soms wel wat harder gaat dan je misschien had gewild. Ja, nou, het beste is veelal toch een time-out in, in te voeren. Een eentje te gaan lopen, te praten, te kalmeren. En over het algemeen... Uh, ga... Maar kom je daar op op zo'n moment? Nou, daar ben je wel prof professioneel voor. Als je enige afstand kunt nemen, dan kan dat wel. Ja, als je zelf niet te heet gebakerd bent. Hè? Als je niet zel, zelf er helemaal in meegaat, Maar over het algemeen kun je dat wel aan. Ja. Maar niet als je in de klas dat conflict hebt. Dan kan je niet gaan wandelen. Nee, maar wacht even, dat is alweer twintig jaar geleden, hè? Toen komt het Ja, en de situatie ja. is compleet veranderd. Ja, wel, ja is dat met zo? U? Ja, zeker. Dat, uh... Ja, maar to ook toen zat je toch in een klas met leerlingen... en dan moest er af en toe eens iemand uit. Ja, ja. Dan kan je toch niet gaan wandelen? Of even die ouders bellen? Nou, je liep nog die kinderen aan, in eerste instantie. Wel, komt toch terug, hè? Dat valt wel mee, zo. Dus je probeert zo'n kind te kalmeren. Oh, dat kind liep zelf, hè? Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja, ja. Dan heb je het makkelijk. Nou, dan heb je het makkelijk. Dan heb je het juist uh, behoorlijk lastig. Want uh, je bent toch verantwoordelijk voor zo'n kind. En uh, zo'n kind kan, kan, kan, kan flink gaan wandelen. Hè? Ja. En het is van belang vooral goed contact met die ouders te hebben. En in te zijn als een soort bondgenoot van hoe lossen we het op. Dus dat was meestal het uitgangspunt. Goed contact met ouders. En als er problemen zijn, gelijk waarschuwen. Mm -hmm. Maar je zei, um, de 20 jaar geleden was de situatie eigenlijk ja. totaal anders dan nu. Ja. Wat is er veranderd? Nou, er is een soort straatcultuur, uh, de scholen binnengekomen. En dat is niet van vandaag of gisteren, dat is al een tijdje. En dat zijn compleet andere normen, ander taalgebruik. Heftig taalgebruik, in de zin van ik maak je dood, man, hè, bijvoorbeeld. Nou, zo'n leerkracht die dat voor het eerst hoort, die schrikt zich te pletten. Het is compleet anders, veel met intimidatie ook. Maar zie je dat alleen op bepaalde scholen of is dat eigenlijk overal? Nou, dat begon natuurlijk zeg maar, in de steden, VMBO-scholen. En je ziet nu dat het niet alleen in het voortgezet onderwijs is en het MBO, maar je ziet dat het ook in, in het basisonderwijs aan, in trade doet. Henk, uh, jij geeft zelf ook les op. Uh, ja, ze geven één ochtend les. En zie jij, zie jij ook verschillen met uh, ja, lang geleden en nu? Ze hebben dan nooit gezegd, ik maak je dood. <lacht> geef <Goal heftig, lacht> trouwens, als je dat uh, naar de oren. Nou, moet lorpen. ik er wel even bij zeggen. Uh, Frederik Smit spreekt over VMBO-scholen, sprak je net over... en over het bijzondere onderwijs? Ik geef in het VWO-les. Uh, misschien hebben ze daar wat andere moores, wat andere zeden. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik, ik zelf zie niet zo'n groot verschil met 10, 20 jaar geleden. Oké. Okay. Maar, nou, dat, dan... dat, maar dat is misschien omdat ik het ook niet goed kan beoordelen. Ja. Weet je, als je, ik, ik zit er al ja. jaren in, een ochtendje. Ja. Dan zie je die grote verandering niet. Maar als je er 10 jaar uit bent geweest en je komt terug... Dan zou je het misschien zien. Ja. Maar ik vind, mijn leerlingen zijn nog steeds op, meestal op reden aanspreekbaar. Ja, Dit is dan typisch een leraar die kan het woord horen. <lacht> Niks aan het handje. Want uh, we hebben pas geleden het onderzoek gedaan voor de NTR... onder meer dan 5000 respondenten. Dat was voor het programma De Avond van het Onderwijs. Klopt. Ja. Onder leraren, ouders en leerlingen. We vroegen aan de docenten van... En, heeft u orde in de klas? En we dachten je dat de docenten zeiden... 98% zei, niks in de hand, alles onder controle. Ja. Diezelfde vraag hebben we ook voorgelegd aan leerlingen. En we denken dat de leerlingen zeiden... Ja, en, ik heb die getallen gelezen, die waren aanzienlijk uh, Er is we nog wel het verschil tussen. Ja. Maar, maar voor Een uit de, de drie leerlingen zei, wij hebben de touwtjes in handen, wij zijn hier de baas. Dus je ziet dat leraren over het algemeen heel gesloten zijn... over hoe ze omgaan met normen, waarden, met, met ordeproblemen. Ja. Terwijl ze vaak heel open zijn daarentegen over de opleiding... die niet goed is toegerust om met probleemleerlingen om te gaan. Zo'n twee derde zegt, daar zijn we eigenlijk helemaal niet voor opgeleid. Om met pro probleemkinderen om te gaan. En daar doe jij wat aan, want jij geeft ook meesterklassen, zoals ja, dat heet. klopt. Leg eens uit wat dat is. Uh, we doen onderzoek en we proberen een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk. En wat we doen is uh, leraren, docenten, directies laten zien... hoe je eigenlijk dat je eigenlijk eerst een visie moet ontwikkelen op wat je wilt met kinderen. Dus we laten zien dat het van het grootste belang is... dat je met ouders een bondgenootschap sluit. Niet, op, niet alleen op individueel niveau, maar ook dat je ouders betrekt bij het beleid. Dus dat je ouders niet alleen ziet als degene met wie je ja, in de klas iets doet. Maar dus ook... één keer in het halve jaar een ouderavond of iets dergelijks? Nou, nee. Maar kan. kan, maar je vaker. vaker. Ja, dus dat je ook zegt, van ouders betrekken we ook bij het beleid... via de medezeggenschapsraad. En leerlingen betrekken we ook via de leerlingenraad ook bij het beleid. Maar dat moet al lang. Dat is niet een keuze. Dat moeten ze al, de scholen. Scholen hebben verplicht een MR, waar ouders in zitten... maar over het algemeen wordt blijft het beperkt tot één of twee keer uh, okay. maandelijks bij elkaar komen. Maar dat gaat, veel. ik wil niet zeggen, nergens over. Maar wat onze inzet is, dat moet je veel beter gaan gebruiken. Marlie Huijer, die wil wat zeggen. Die... Ja, die, om... je, want jij geeft zelf les op een uh, universiteit, hè? Ja, op een universiteit en een uh, hogeschool. En ja. Ja, ook daar moet je toch wel redelijk streng zijn tegen studenten. En, want anders dan lopen ze ook uh, de kantjes ervan af, inderdaad. Of, of dagen je uit. Maar... Um, Je hebt het onmiddellijk over de ouders... maar ik vroeg me af... is het niet zo dat de docenten zelf heel goed moeten weten... van wat de grenzen zijn van wat ze al dan niet accepteren? Je zou de puberteit kunnen definiëren als dat het de periode is waarin uh, leerlingen niets lang liever doen dan overal de grenzen ja. opzoeken. Ja. En ondertussen zit je in een samenleving die steeds minder grenzen heeft. Heel mee eens. En hoe, hoe kun je als docent, of leiden jullie daartoe op, van hoe kun je als docent grenzen stellen? Dus ook voor jezelf weten van waar de grenzen liggen? Ja, dat is een belangrijk punt wat je aan, aanroert. Want het uh, docenten moeten gewoon laten zien dat ze gewoon ergens voor staan. En dat ze normen stellen, de baas zijn en ja, gewoon grenzen stellen. Maar aan de andere kant leren wij ze dat ze ook buigzaam moeten zijn. Dat ze ook mee moeten gaan met, zeg maar, met de leerlingen, met de wensen, met hun ideeën. Maar een school moet daar toch ook beleid voor maken? Dat zou je wel denken, ja. Maar ja. gebeurt dat niet? Uh, te weinig. Er zijn scholen die het doen, die het goed doen, maar er zijn ook scholen waarbij... Iedere docent het zelf kan bepalen. En er zijn genoeg docenten die complete weg kwijt zijn geraakt en het eigenlijk niet kunnen. Maar hoe kan het dan dat die dan toch voor de klas eindigen? Nou, eindigen, ze beginnen vaak voor de klas. Ja, ja. <hijen> ja. <hijen> ze eindigen <Ja>, <hijen> waarschijnlijk. <Ja>. <hijen> ja. nou, hoe komen ja. ze er terecht als ze er niet thuis ja. horen en ze kunnen het niet? Uh. Ja, hoe komen ze terecht? Voor een heel, een heel docenten doet het gewoon heel goed. Voor hen is het een roeping, hebben een vak geleerd... en weten het goed over te dragen. Maar er zijn ook genoeg docenten die het vak, vakmatig wel kunnen... maar gewoon ja, de pedagogische kwaliteiten niet hebben. Ja. Maar we... ja, ja. Ja, wat leer je? Ja, Ja, wat ze? Want in die... In die... Lessen die je geeft? Die nou, individueel, een voorbeeld. Stel je voor er is een mobieltje gestolen op school. En de rector die wil alle tassen van een bepaalde klas controleren... waar waarschijnlijk de dader zit. Nou, Hoe pak je dat nou aan als docent? Nou, Ons idee is, je moet een bondgenootschap met leerlingen aangaan. Dus een docent die zegt van... jongens, ik wil bewijzen dat wij dat, wij dat niet gedaan hebben... en jullie kunnen mij erbij helpen... Zullen wij ze even laten zien dat wij dat niet gedaan hebben als klas? En binnen no time gaan al die tassen zo open. Behalve diegene die het gestolen mobieltje goed. in de tas <laughs> heeft. <hè>? Goed, <laughs> Sherlock Holmes deed dat dit de uh, dader is. Maar goed, dus dat is een bepaalde aanpak. Hè. Maar de, van belang is wel dat zo'n docent weet dat de, de directie achter hem staat. Dat is één. He, dat als hij als normen stelt en ze overschrijden die dat hij kan optreden. En ten tweede is van belang... dat als wat dit vervelende dingen gebeuren... dat hij gewoon contact op kan, kan nemen met ouders. Ja. En hoe reageren die ouders dan? Het hangt er helemaal van af hoe je in het voortraject... hoe je zeg maar met die ouders een, een, ja, iets hebt afgesproken. Dus als je ouders pas belt op het moment dat er wat aan de hand is... ben je gewoon te laat. Dus eigenlijk is het belangrijkste moment... Nou, laat ik het zo zeggen. Het venijn zit hem niet in de staart... maar in, in het begin. Als je met ouders wat wilt. Dan zul je op het moment dat een ouder een kind aanmeldt... gewoon eens de tijd moeten nemen wat de wederzijdse verwachtingen zijn. En wat je, wat, wat je als school verwacht naar ouders... en wat je, dat je dan ook aan de ouders vraagt wat zij van de school verwachten. En dat je daar rustig over hebt. Want ik hoor ook wel verhalen... Um, want je had het net over dat uh, de kinderen uh, veranderd zijn de afgelopen jaren. Ja. Dat er meer straattaal en straatcultuur eigenlijk de klas binnenkomt. Um, maar ouders zijn ook veel mondiger, toch? Of die pikken ook niet zomaar meer alles? Uh, deze ouder ja. uit, uit Nieuwegein, die, uh, die meteen eigenlijk uh, de hak in het zand zet... en, uh, en zegt van, uh, mijn kind is mishandeld, omdat hij ruw op de gang is gezet. Ja, ja. ja dat gezag, dat, althans het ontzag voor leraren is wat minder, dan zeker dan twintig jaar geleden... En ouders die zien kinderen vaak als een project. Hè? Ze zien het toch als een investering. willen alles uithalen wat erin zit. Dus als het even tegen zit, dan uh, staan ze snel op de stoep. En het hangt er gewoon ook vooraf wat, wat voor soort ouders je hebt. Wat wij leren aan die docenten is een inschatting te maken... Hoe je, dat je met verschillende soorten ouders te maken hebt, met verschillende type ouders... en dat je een antenne moet ontwikkelen voor hoe je daarmee omgaat. Maar het probleem, of ik vind het helemaal geen probleem... maar je moet eigenlijk een goede houding hebben. Niet als er een mobieltje gestolen is, dan is het ook handig... maar in de dagelijkse omgang, ja. lijkt me. En je begon te zeggen, de straattaal is de school binnengekomen. Straatcultuur. De straatcultuur. andere normen, ja. ja. Maar wat bedoel je daar precies mee? Niet nou, alleen grove taal, maar wat nog meer? Nou, het is respect, man. He? Dat is de one-liner die, die het beste uh, omvat. Leerlingen eisen eigenlijk al respect voordat ze, iets, ge voordat ze iets gepresteerd hebben. Hmm. En het is een, ja, een soort macho-gedrag. En laten zien van, uh, je kunt me niks maken. Zo. Maar is het niet ook het probleem dat heel veel kinderen opgegroeid uh, raken in een gezin... waarin onderhandelen de normale strategie is? Ja, Nee, maar kan het niet zo? Kan het niet zo? Mag ik dit niet? Als ja, ik dan dat doe? Ja, ja, hoe ja. moet een docent daarmee omgaan? Een docent denkt dat hij nog kan onderhandelen met ouders en leerlingen. Maar een leerling, die komt heel anders binnen... die gaat een gesprek heel anders aan. Wat en is dat... het verschil dan? Want ze hebben beide... Een, een, een, nou, u, u spreekt ABN en een leerling praat gewoon iets heftiger... als het een beetje tegen zit, heeft een ander taalgebruik... praat een... Als het, ja, praat een, een mengeling van Nederlands, papiamento, Engels. Hè? Ik laat me niet dissen, hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm. als, je, als het even vervelend overkomt. En je staat als leraar gewoon met een mond vol tanden. In, en je legt het gewoon af in de discussie. Als je denkt dat je kunt Maar zit het om, in die overleggen. taal of zijn ze gewoon gehaarder? Beide. Dat zie jij in de klas, Henk? Ja, ja dat ga ik niet zeggen. Want dan zegt hij, ja, dat is weer zo'n leraar die <laughs> dit allemaal verbloemt. <laughs> ja. Maar uh, dit, ja, natuurlijk. Afgelopen woensdag. Toetsen terug. Eén jongen. Totaal niet eens met de normering. Ik zeg, we gaan er verder niet over discussiëren. Dit is de normering. Hij is redelijk. Hij is naar de schoolleiding gelopen en zei... Nou, ik heb even met de schoolleiding overlegd. Er wordt nog contact opgenomen. Ik heb nog niks gehoord, hoor. Maar, ik bedoel, Dat is een soort uh, uh, bij de hand zijn. Assertief zijn, zeg maar. Maar het gaat nog steeds... Beleefd. Het is ja. niet dat ze grove dingen tegen me zeggen of, of een rare slang gebruiken dat ik totaal niet begrijp. Maar waar dat... ben je leraar? Ah, je bent leraar op het VWO. En in welke plaats ben je leraar? Ergens in een van de nieuwe polders. Kijk, <laughs> of je iets anders denk je dan in de Schilderswijk of in de Bijlmer, meer of zo, toch? Of het niet? Zal, ja, dat zal zeker schelen. <laughs> ja. Maar ik ben het niet eens, Frederik, met je dat, je, uh, dat die leerlingen nu zoveel meer man zijn dan, dan vroeger. Toen ik op de middelbare school zit, wat wij voor een rotstreek uithaalden... waar ik me voor schaamde soms, hoor. Ja. dacht ik, dat zie ik ze nu toch echt niet doen. Leraar thuis werd gewoon bij ons door de klas uitgezet. Niet die leerling, nee. Klasgenoten zetten die leraar de klas uit. Ik bedoel, dat soort dingen werden natuurlijk nu toch ook wel maar gedaan. Maar onze ouders waren toch heel anders? Bij ons thuis was het zo dat de leraar had altijd gelijk had. Als wij ja. iets hadden misdaan en er was, iets, was het ja. altijd... jij zult wel het ernaar <lacht> ja. gemaakt hebben. Ja. Ik denk dat dat een heel groot verschil is. Maar nou ja, Daar moest ik ook meteen aan denken toen we ja. van de week het over dit onderwerp hadden. Toen dacht ik ook, uh, ja, um, je had gewoon uh, respect voor de, voor de leerkracht. Zoals ja. je vroeger ook um, uh, uh, van huis uit meekreeg... dat uh, de huisarts uh, uh, iemand uh, van stand was eigenlijk uh, ja. in, uh, ja. in het dorp. Maar ja, dat is gewoon een stuk minder. En heel veel ouders zijn ook beter opgeleid. Hè? En als ze niet beter opgeleid zijn... Ja, dan hebben ze vaak een kort lontje. En dat is een andere manier van communiceren. Nou, wat wij leren is daar gevoel voor te krijgen... en daar op een adequate manier mee om te gaan. Maar je zegt niet onderhandelen. In sommige gevallen wel natuurlijk. Dat hangt er gewoon vanaf met wat voor soort ouder je te maken hebt. Nee, nee, maar ik heb het nu ja, met even met over de kid. leerlingen. Niet onderhandelen, zei je. Nou, je doet niks anders als ouder onderhandelen. Nee, de Eén. leraar die moet niet met het, met het kind in de klas gaan onderhandelen. Het hangt, hangt er vanaf met wat voor kinderen je te maken hebt. Met wat voor leerlingen je te maken hebt. Onderhandelen doe je op het moment dat je allemaal in redelijkheid gaat. Dan is het overleggen en onderhandelen. Is het niet redelijk, dan zul je gewoon een andere toon moeten aanslaan. Maar jij... dus meer, en dan meer structuur bieden. Ja, en dan meer uh, laten zien dat er gewoon normen zijn... waar leerlingen zich aan moeten houden. Ja, dat lijkt net eigenlijk wat Henk ook al zei. Alsof het nu allemaal. Hè, dat, dat iedereen mondig is en alles durft te zeggen. En dat de docent geen enkele autoriteit meer heeft. Maar stel dat het zo zou zijn, dan zou ik toch nog steeds zeggen: van ik vind het onderhandelen toch een stuk leuker dan die ouderwetse. Uh, de bovenmeester- en de leerlingverhouding. Dus ik denk ook van dat het een kunst is die we ons eigen moeten gaan maken. Dat nou, is een kunde die we ons eigen moeten maken. Ja, ja het is een, leren. Tussen een kunst en een ja, kunde. Het is te leren. Maar... Het is, het en, is ja. juist zo leuk, vind ik. als je een leerling kan overtuigen dat je, dat je dat die gaat inzien... het is een redelijk argument dat mijn docent gebruikt. Dat vind ik eigenlijk zo ja. leuk, dat ze de klas ja. dan anders ja. uitgaan... Ja. en er een beetje over nadenken. Ja. Ja. He, als je ja. alleen maar zegt, dit is wit en dit is zwart... en er valt verder nergens meer over te praten... Ja. Ja. Hmm, weet nee. ik niet of dat zo goed is voor hun ontwikkeling... en voor, uh, ja, voor, voor, voor hun eigen gevoel. Dat ze een soort eigenwaarde leren ontwikkelen... en, en zelfinzicht krijgen. Ja. Ja, maar nogmaals, het hangt heel erg ervan af... wat voor soort school je lesgeeft, in wat voor wijk... wat voor type ouders en leerlingen. En dan moet je, ja, dat kun je ontwikkelen, zeg maar de aanpak. En het is te leren zijn. Ja, zeker. Het is een kunde. En dat moeten ze zeker doen. Ja. Goed, hartelijk dank. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, en het is tijd voor muziek. Uh, Singer-songwriter Ed is uh, in de studio neergedaald. Ed, welk nummer ga je zingen? Uh, het nummer Face Down. Face Down. Oh, en ja. dat is van jouw plaats? Het Hard and Hands. Het Hard and Hands. verschijnt. Oh, spannend. Nou, voorproefje. Ja. Ed.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 Ed, dank Morgen, um, op 20 november dus, speelt hij op het Songbird Festival. Dat is een dag in de Doelen in Rotterdam met heel veel singer-songwriters. En Ed is daar een van. En de komende maand um, gaat Ed het voorprogramma doen van Bluff. Ja. Veel plezier daarbij, dankjewel. dankjewel. Marie Huijer, die hier aan tafel zit, maakt zich zorgen over de gevolgen van de 24-uurs-economie voor ons welzijn. Ze vraagt zich af of ons lichaam dat wel aan kan. Want ons lichaam heeft net als de natuur zijn eigen ritmes. En die corresponderen niet met de constante beat van de 24-uurs-economie. In hoeverre heb je daar zelf last van? Of had je dat misschien? <laughs> Ja, natuurlijk heb ik daar zelf last van. Zodra je de, de, te veel werkt, uh, totaal niet meer op de ritmiek let... dan, uh, ja, dan ga je je futloos voelen, ga je minder presteren dan je zou willen... Uh, krijg je slapeloze nachten, uh, et cetera. Dus natuurlijk moet ik ook zeggen, altijd... En dat heb je ook echt ervaren, dat je, dat je uitgeput raakt... Of... Ik, ja, ik heb zelf ook wel de neiging om een beetje tot het randje te gaan... en te Aha. kijken hoe, ver je, ja, hoe hard je kunt werken. Ja, ja. Maar het heeft, en, het heeft nooit geleid tot een burn-out? Het heeft nooit geleid tot een burn-out. En dat komt ook wel omdat ik, zodra ik denk van... oeps, dan kom ik toch wel erg dicht bij die rand... dat ik onmiddellijk uh, een vast ritme pak en uh, zorg dat ik het volhoud. Ja. Even, want dat woord ritme, dat gebruiken we nu zo gezellig. Vooral naar de muziek. Maar wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat is zo lastig, want je hebt heel veel soorten ritmes. Hè? Je hebt het muzikale ritme, je hebt sociale ritmes, je hebt lichamelijke ritmes. een sociale ritmes, dat is, dat is hoe we onze week indelen en de dag indelen? Ja, het begint in feite al, kijk, je zou kunnen zeggen, de zon gaat op, de zon gaat onder, dat is een bepaald ritme. Uh -huh. Maar dan is het nog een maat, want dan is het dag, dag, dag, dag, dag. En we hebben een ritme, doordat we de week indelen in een maandag, een dinsdag, een woensdag, en dan komt er dus elke keer iets terug. Ja. Want in een ritme is het eigenlijk altijd zo dat je enerzijds een maat hebt, maar anderzijds heb je ook een variatie of een borduursel op de maat. En juist die variatie in combinatie met die vastigheid, die geeft dat ritme dat ritme iets je le leven ook prettig maakt. En die variatie is bijvoorbeeld dat je op vrijdagavond later naar bed gaat of dat je zondags niks doet. Ja, bijvoorbeeld de, de variatie zit eigenlijk nu vanzelf al in onze week omdat we inderdaad de maandag is de eerste dag, de vrijdag is de mm -hmm. laatste dag, de ja. zaterdag gaan we ja. boodschappen doen. De zondag doen we het wat rustiger aan. Dus daar zit al een variatie in en... die Maat van dat het dus elke zeven dagen weer hetzelfde is. En dan zou ons lichaam, die heeft dat wordt bioritmes genoemd, hè? Dat is onze innerlijke klok. Ja, we hebben daarnaast, en dat is in een, in een miljoenen jaren durend proces ontstaan, hebben wij uh, een ritme in het lichaam wat helemaal afgestemd is op de, op de draaiingen van de aarde om de zon, en van de maan om de aarde, et cetera. En uh, dat maakt dat wij een, een dag- en nachtritme hebben in het lichaam, ook een seizoensritme. En dan moet je je bij voorstellen, dat gaat niet alleen maar om de hartslag, maar echt elke molecuul in het li lichaam heeft een ritme wat afgestemd is op dat dag- en nachtritme. En als je daarnaar leeft... Uh, dat, laat, uh, de, dat laat de wetenschap zien. De chronobiologie heet dat. Uh, als je daarna leeft, dan leef je langer dan wanneer je dat niet doet. Uh, en dat betekent dus dat je, dat je uh, na zonsondergang eigenlijk naar bed gaat en met de zon weer opstaat, maar een beetje ja, overdreven. Simpel zeg gezegd dat... is het uh, inderdaad, uh, kijk, dat doet de gemiddelde Nederlander ook. Om elf uur naar bed, om zeven uur opstaan. Uh, drie keer op een dag eten. Ik nou ja, kan het bijna saaier niet bedenken. En, <laughs> maar... en dat eten moet je dan ook op vaste tijdstippen eigenlijk doen. Ja, als je zeg maar drie tot vijf keer op een dag. Op een vast, in een vast ritme eet. Dat is voor je lichaam ook weer allemaal... Dat is, dat is goed voor je lichaam. Ja. ja, hier aan tafel zit ook Siska Dresselhuis. Um, uh, Siska, uh, jarenlang hoofdredacteur van Opzij geweest. Uh, nu alweer drie jaar met pensioen, geloof ik. Mm -hmm. um, missie, uh, hoe, hoe, hoe zag jouw ritme eruit toen je nog werkte? Nou had ik altijd een baan die al wat losser was dan... Uh... Zeg maar de leraar op school, hè, die precies daar moet zijn op die uren enzovoort. En een journalist is toch altijd een beetje wat losser, want je gaat iemand interviewen en dan ga je niet gewoon naar je kantoor, maar dan ga je rechtstreeks naar iemand toe enzovoort. Maar natuurlijk had ik gewoon het ritme wel door de bank genomen van uh, zo laat op kantoor, uh, met de collega's, iets maken, uh, nou... Uh, zo laat weer naar huis. En dan één keer per maand had je daar een mooi product liggen. en dat had je dan samen gemaakt. Nou, dat is natuurlijk ook. Toch zit daar een ritme in. Ja. En als je dan met pensioen gaat. is dat een van de grootste veranderingen. dat je ritmeloos raakt. En dat kan niet, althans voor mij niet, en ik denk voor heel veel mensen niet. Dus je moet zelf weer een nieuw ritme gaan bedenken. Maar was je daar bang voor, toen dat pensioen boven Nou, je, ik was niet zozeer je bang voor, voor het verlies van het ritme. Zozeer, dat, dat was nog niet direct ik dacht, oh, we gaan verliezen mijn ritme. Nee, <laughs> ik dacht, ik ga mijn werk verliezen. Ik ga mijn collega's verliezen. Ik ga het vaste gegeven in mijn leven verliezen, dat ik ergens verwacht word... dat ik samen met mensen wat maak, dat ik ertoe doe. En dat is eigenlijk, vind ik zelf, het, het grootste iets waarvoor je bang bent... dat je er niet meer bij hoort en dat je er niet meer toe doet. Dat je wordt weggezet, als het ware. Ja, wordt weggezet klinkt wel heel onsympathiek... alsof ze je inderdaad bij het grofvuil zet op de dinsdagochtend... maar <lacht> je hoort er niet meer echt bij. En dat moet je dus... Uh, ja, aanvaarden, maar je kunt je er ook tegen verzetten. Namelijk door te gaan regelen dat je na dat pensioen wel weer iets gaat doen. En dat je er op die manier voor je gevoel weer wel gaat bijhoren. Of blijft bijhoren, laat ik het zo zeggen. Dus jouw ritme, uh, je hebt een nieuw ritme. Ja, ik heb het ritme van de freelancer, zal ik maar zeggen. Dus, uh, want je bent blijven werken? Ik ben blijven werken. Dat heb ik zelf geregeld. Want dat moet je. Dat wordt niet iets wat voor je wordt bedacht. Dat andere mensen gaan zeggen... weet je wat voor jou nou leuk zou zijn, ga ze dat doen. Nee, dat moet je heel duidelijk zelf bedenken. Ik geef daar nu ook vaak lezingen over en workshops. En dan zeg ik tegen de mensen die dicht voor hun pensioen staan... ook altijd, begin daar tijdig mee. Geen vijf jaar van tevoren, want dat is helemaal niet nodig. Maar ook niet uh, een maand van tevoren. Begin een half jaar of een jaar van tevoren te bedenken, wat wil ik na mijn 65e? Wil ik gaan studeren, moet je regelen. Wil ik vrijwilligerswerk gaan doen, zelfs dat moet je regelen. En wil ik doorwerken, dat moet je helemaal regelen. Maar die, eh, eh, Siska die heeft dus weer een nieuw ritme opgebouwd. Ja, dat zal niet drastisch afwijken, denk ik, als ik het zo hoor van het vorige. Want je bent nog steeds Nou ja, bezig. maar er zitten nou bijvoorbeeld... Vroeger had ik echt een vijfdaagse werkweek. Ja. Nu heb ik dagen... Uh, je... dat ik niks te doen heb bij wijze van spreken. Daar moet je ook aan wennen, want dan ja. denk je... wat is dit voor een vreemde lege dag? Ja. Want uh, hoe, hoe hardnekkig zijn onze ritmes, Marie? Uh, nou, enerzijds zijn ze behoorlijk hardnekkig omdat ze inderdaad in zo'n heel erg lang uh, proces ontstaan zijn. Maar anderzijds zie je op dit moment dat uh, het idee van de 24-uurseconomie, maar ook bijvoorbeeld de opkomst van de ZZP'er en de flexibele werker, dat die die vaste ritmes behoorlijk bedreigen. En je krijgt uh, flink wat mensen die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Die bereid zijn om op zondagmiddag uh, mailtjes te beantwoorden, ja. sollicitatiegesprekken te voeren. Kortom, je ziet langzaam maar zeker dat, dat die, die vaste ritmiek... die de week heeft, dat die door heel veel mensen losgelaten wordt. En dan kun je je afvragen of de tijd niet veel te saai wordt. Dus dat eigenlijk alle tijd hetzelfde wordt. Juist en in die 24 uur economie? Juist in die 24 uur economie, omdat, omdat je geen ritme meer hebt. Maar hoe kan je dat, juist... oh, ik, zou, ik zou juist eigenlijk denken: van als je elke dag. Op hetzelfde tijdstip eet. Um, weet je, dat je allemaal vaste dingetjes hebt, dat dat juist eentonig zou worden? Nou, we doen de hele dag niet anders. Je staat, je staat op, uh, je doet op een vaste manier klee je je aan. Je, uh, Vervolgens is het ritme dat je gaat eten, dan ga je ergens heen uh, dan eet je tussen de middag. Uh, nou, kortom, er zijn een veelheid aan ritmische handelingen. Bijna iedereen in Nederland drinkt ongeveer op hetzelfde tij tijdstip s ochtends een kopje koffie. Vinden we allemaal heerlijk. Uh, je wil elke avond je biertje of je glaasje wijn. Wij genieten ongelooflijk van een vast ritme. Maar en hoe ook... kan je als individu je, je ritme vasthouden in zo'n 24 uur economie? Nou, als... dat, dat is dus ook heel erg de vraag, want wat er gebeurt is dat eigenlijk iedereen uh, individueel zijn tijdsordening moet gaan inrichten. Maar dat kan helemaal niet, want als je iets wil regelen dan gaat het altijd, altijd over anderen dan moet je afspraken maken en stel je voor dat je niet meer weet, bijvoorbeeld als jongere, dat je op zaterdagavond allemaal uitgaat, dan zit je daar met je iPhone van te wachten en niemand en niemand die sms Dus het sociale ritme is sterker, het aangeleerde ritme is sterker dan je dat ritme dat we van nature eigenlijk hebben. Ja, ik zou zeggen voor de gemiddelde Nederlandse jongeren... die dus uh, de basisschool heeft, uh, de middelbare school... en uh, misschien daarna nog iets... die wordt in een heel erg strak ritme grootgebracht. En is dat Atmeester. erg? Nee, dat... juist helemaal oh, niet. Oh, dat is niets. juist helemaal niet En het, het grappige is dat... Ja. ja, ik denk dat het goed is om in een, in een ritme opgevoed te worden. Ja, maar ja. ik had het over die 24-uurs-economie... die een voortdurend beroep op ons doet. Ja, zodra mensen gaan werken... kom je, heb, je, krijg je, kom je in aanraking met die 24-uurs-economie. En mijn vraag is, hoe kun je dan nog... je eigen ritme. Nou, dat blijkt dus ongelooflijk moeilijk. Heel veel mensen werken inderdaad zeven dagen per week, hebben geen rustmomenten meer. En ik denk als je daar niet bewust over nadenkt, dat je inderdaad die ritmiek, die ritmiek niet vast kan houden. Dus je zal juist in de 24-uurseconomie heel bewust met je omgeving moeten nadenken van volgens welk ritme uh, leven wij. Uh, bijvoorbeeld met je partner van eten wij wel of niet elke avond op een vaste tijdstip? Of moeten we elke ochtend gaan onderhandelen over wanneer en hoe laat? we eten, of we überhaupt wel eten. Uh, dus, maar dat kost zo verschrikkelijk veel tijd, als je alles moet gaan onderhandelen. Ik heb dat op mijn werk ook. Er zijn zoveel aritmische momenten waarop we vergaderen. Jo, dat gaat, dan krijg je, krijg je twintig doodles, en die mislukken allemaal, allemaal weer, en daar moeten weer tien e over. Dan denk je, van, wat een zonde van een tijd, waarom zeggen we niet gewoon vier keer per jaar zien we elkaar? Maar hoe reageer jij daarop dan? Ja, ik zit maar. Ik, ik moet ook nadenken over dat ritme. Dus ik heb een aantal. Ik, ik heb uh, bijvoorbeeld. Voor mij is de zaterdag een heilige dag. Ik wil niet werken op zaterdag. Wat fijn dag... dat je hier bent dan. <laughs> Precies. Ja. Ja, dat is... dat <laughs> jullie moet ook... doorbreken dat. Maar je Sorry. moet een beetje flexibel. Ook weer <laughs> nee, maar dat, maar in principe... dat plan je echt bewust. Ik, ik, ja, ik... op zaterdag uh, schaats ik en, uh, en, en rust ik uit. En uh, dat is niet plannen. Ik bedoel, als iemand probeert om mij over te halen op zaterdag. Nou, jullie hebben geluk dat ik inderdaad vandaag ja heb gezegd. Dan zeg ik over het algemeen. Nee, want dan denk ik, daar heb ik gewoon geen zin in. Mijn hele fysiek zegt dan, nee. En dat komt omdat ik een bepaald ritme heb waar ook mijn lichaam aan gewend is. Want Siska, ja. nu jij met pensioen bent, mm -hmm. heb, had jij natuurlijk een, uh, ja, zeven lege dagen voor je. Hoe ja. heb jij dat aangepakt? Nou ja, ik heb een half jaar voor mijn pensioen. Toen ik ook wist dat ik niet bij opzij door zou werken, toen uh, heb ik met mijn oude werkgever Dagblad Trouw, waar ik ooit begonnen ben, heb ik gebeld en gezegd: over een half jaar ben ik vrij en op de markt. Zijn jullie in mij geïnteresseerd? En dat waren ze gelukkig. Dat is iets wat je ook uh, dat heeft niks met ritme te maken, maar dat heeft met iets heel anders te maken. Als je 27 jaar de baas bent geweest zoals ik, moet je jezelf opeens gaan aanbieden. Dat is nog veel erger dan ritme, Marley, dat kan ik je mededelen. Dat je opeens uh, moet gaan zeggen, vinden jullie mij leuk genoeg? Vinden jullie mijn stukken leuk genoeg? En je bedenkt dingen. En dan vroeger, als ik iets bedacht bij opzij, uh, Normaliteit gebeurde het dan eigenlijk ook. Ja, nu zeggen goed. mensen, nou nee, vind ik eigenlijk niks aan. Mm -hmm. Nou, dan zit je daar toch ook sneutjes te kijken op hoge leeftijd. Dat je leuke ideeën worden afgeschoten. Dus um, nou, er moet van alles worden geleerd na het 65 ste Dat is wel interessant. Je moet je ja. opnieuw in de markt zetten. Dus. Ja, en, en dat is niet zo makkelijk als je altijd zelf de beslisser bent geweest... <laughs> dat je opeens de aanbieder moet worden. Je weet, weet nu ook beter je marktwaarde. Maar ik ben... weet ik mijn marktruimde maar even, al? Even. Zullen we even weer naar het ritme gaan? Ja, Siska, Siska, even over het ritme dan. Want ja. kijk, voor de gemiddelde ZZP'er is het zo... van elke opdracht die binnenkomt, moet je onmiddellijk op reageren. Liefst binnen, ja. binnen een uur. Ja. Uh, dat betekent dat je, als iedereen dat doet... en iedereen is bereid om zeven dagen per week te werken, dag en nacht... dat niemand grenzen stelt. En dat je nee. dus binnen de kortste keren, inderdaad in een 24-7-economie ja. zit... waar iedereen zijn gek aan het doorrennen is. Ja. Nou, dat is doe, doe jij dat ook? Nee, maar ik heb natuurlijk de luxe dat ik een goed pensioen heb. Dus ik kan ook nee zeggen tegen dingen. Ja. Ik zeg wel heel vaak ja, want ik vind bijna alles leuk. Dus ik kom hier ook op de zaterdagavond. Maar, uh, en ik, morgen zit ik weer met Maarten van Rossum... in een bibliotheek in Breda enorm te kwekken. Maar dat komt ook omdat ik heel veel dingen leuk vind. Maar ik heb in ieder geval niet de financiële dwang, drang... Dat, dat ik op alles ja moet zeggen, want ja. dat is pas echt ja. erg. Ja. Maar wat doe je met de rest van de tijd? Uh, want je ja. werkt niet de hele week, denk nou, ik, 24 ja. uur. <laughs> Uh, uh, uh, enorm stofzuigen. Ik doe niets anders dan stofzuigen. Nee, ik, ik werk wel veel. Ik heb vaste columns op de radio. Ik zit in een vaste discussieprogramma op de radio. En ik heb elke maand een paar interviews te maken. Dus ik werk echt wel veel. En de rust, de accudag, heb jij die ook? Ja, dat uh, noemt Marlies zo, een accudag. Accu ja, ja, zaterdag is haar accudag. Ja, ja, ja. Ja. Ja, Jawel, maar kijk, ja. wat zij een accudag vindt... daar moet ik niet aan denken. Schaatsen, dan ga ik gelijk nee, dood. Nee, je hoeft er niet nee. te nee, nee, Iedereen maar mag doen wat je... hij zelf <laughs> wil, natuurlijk. Je ja, kan de nee. paddenstoelen gaan zoeken met ja, je man. In, of... in wezen is haar accu-dag natuurlijk gewoon ook weer hartstikke saai. Uh, Excusez-le, mo, want je doet elke zaterdag datzelfde. Ik ook. Ik ga naar Albert Heijn en ik ga bloemen op de markt kopen. Dat vind ik enig en daar maar, vleur ik Maar, waarom, van maar waarom is elke dag hetzelfde doen per definitie saai? Nee, vind ik ook je ook niet kan zo toch saai? elke dag je haar? Dan denk je toch niet elke keer wat saai? Nee, maar nou noem je ook wel een heel klein onderdeel van ons leven, Marli. <laughs> um, als ik elke dag uh, hetzelfde interview zou moeten maken, bewijzen van nee. spreken, zou ik dat of schaamte? Nee, het gaat om het reden. Dus die accu-dag is het idee van dat je één keer in de week moet je een dag hebben waar je oplaadt. Waar je mm -hmm. even, even herstelt van de dus dingen die je doet. Ja. Maar dan is ook, dat. Wat maar vroeger? dat kan toch ook een avond gewoon zijn? Dat je denkt dat je wat. Een, het zou ook een avond kunnen zijn. Maar het moet wel een zekere vastigheid hebben, omdat ja. je het met je geliefde of wie dan ook op een of andere manier moet afstellen. Stemmen. Maar dan is het toch geweldig wat de religie bedacht had. Dat we op zondag... of vrijdag of zaterdag of voor de christenen op zondag een rustdag is. Ja, dat, maar dat, luister, dat... er is geen grotere ritme ritmeaangever geweest dan de religie. De religie is echt degene die duizenden jaren lang ervoor gezorgd heeft... dat wij ritme in het leven hadden. En je kunt je zelfs afvragen of dat een religieuze reden had... of niet gewoon een overlevingsreden. Weet je daar het... iets over te zeggen? Is het, is het meer dan religieus geweest? Dat is meer dan religieus geweest, ja. Dat is om te zorgen dat er sociale cohesie was tussen mensen... Dat, er, dat de overleving maar goed was. Maar werd het wel bedacht door de kerk? Nou ja, het waren aanvankelijk priesters. Iemand in de primitieve uh, uh, uh, samenleving moest aangewezen worden als degene die in staat was... om te, zeg te zeggen wanneer er geoogst of gezaaid zou moeten worden. En zo'n priester die had dan een, een, een pot vol met schelpen. Deed elke keer als het weer nieuwe maan was... deed hij een schelp daarin. toen konden ze nog niet tellen. Ja. En dan wist hij, als die pot tot de rand was... was het weer tijd om te oogsten. En dat is geen, aanvankelijk geen religieuze re nee. reden geweest. En de maar... feesten... Dus kerst en paas en zo, dat, dat, dat ja, zijn dat... natuurlijk ook wel uitzonderingen ja, op de, de feesten de rest van de... de... Kijk, de feesten heb je ook in primitieve culturen inderdaad. Een oogstfeest is ingesteld om te zorgen dat mensen even uit hun bol kunnen. En vervolgens zegt de priester van nu mag je niet meer eten, waardoor de voorraden uh, bewaard blijven. Anders loop je het risico dat er iemand is die zegt van nou ik ga dat toch opeten, waardoor die samenleving niet goed overleeft. Onze feestdagen die zitten, zijn eigenlijk allemaal geproduceerd door de Gregoriaanse kalender. Die uh, is door uh, Paus Gregorius in 13 zoveel is die ingesteld. Uh, dat was ook weer een wijziging van een eerdere kalender. En daar zitten allerlei feestdagen in. Uh, zitten daarin. En dat zijn allemaal christelijke feestdagen. En nog steeds is het zo dat onze feestdagen bijna allemaal christelijke feestdagen zijn. Wat wonderlijk is, vind ik, in een uh, samenleving die... Je pleit gehoord grote... dat we ook het suikerfeest met z'n allen vieren. Ja, bijvoorbeeld. Met het of, Ja, precies. Ik, ja. Zou, ik zou vinden dat we daar op zijn eens goed over na zouden ja. moeten denken. Van, moeten we dat niet beter met elkaar organiseren? Nou, die religie, die kerk, die vormde dan vroeger zo'n gemeenschap. Nu wordt wel gezegd, dat doen de sociale media. Maar socia daar dat, dat vorm je ook een gemeenschap mee. Met z'n allen op Facebook. Allemaal lekker twitteren. <lacht> ja. Alleen... Ik zie maar Marley ik... heel erg uh, ja, bedomd het... kijken. <laughs> ja, nee, was... ik vind dat een andere werkelijkheid. Ik zit ook op Facebook hartstikke leuk. Maar nou ja, het is, heeft niet zoveel omdat te maken. Omdat ik nu hoor van jou, die, die, die kerk, die religie, die organiseert ook een soort rust. Terwijl die sociale media, volgens mij juist... Onrust, kwekers. Ja, het, het, zeg maar de, de, de smartphone en inderdaad alle nieuwe sociale media... die, uh, creë die dragen bij aan die 24-uurs-economie. Uh, en die maken ook dat we dag en nacht beschikbaar moeten zijn. Maar ik weet niet of dat niet een tijdelijk proces is. En er zijn heel veel techniekfilosofen... die zich enorm druk maken over die sociale media. En die, die, die zouden ervoor zorgen dat we helemaal niet meer geaard zijn zelfs. Omdat uh -huh. we altijd maar beschikbaar zijn. Ik denk dat dat meevalt, want ondertussen zijn er zoveel vaste ritmes die we eh, enerzijds gewoon in de loop van de tijd hebben ontwikkeld, maar ook die bijvoorbeeld in, uh, in onze apparaten zitten. De televisie is een apparaat wat ons bestaan enorm structureert. Ja. Denk alleen maar aan Sesamstraat. Dat zorgt ervoor dat heel veel gezinnen om na Sesamstraat gaan uh, gaan eten en maar daarna gaan de ze kinderen... Maar wie zet ze mobiel uit? Nou, vele jongeren inmiddels hoor. Je moet niet weten hoeveel ouders te klagen over dat de kinderen onbereikbaar die zijn. zijn. Nee, precies. Ja. Ik denk dat de dus... kinderen eerder op het schermpje kijken. Is ja. dat mijn moeder? Nee, ja. nee, nee, precies. Zit maar een leuke jongen met George Clooney. Nou, nou Hallo. komt nee, die, Is het ook nog zo dat, die, dat de fabrikanten van smartphones... ook weer allerlei nieuwe ritmes aan het... Via die, juist via die applicaties aan het inbrengen zijn. En dus ook weer, je hebt bijvoorbeeld een, een app die je waarschuwt als je bioritme... In Gevaar is. <laughs> ja. nou, er wordt gewoon een beroep gedaan op je zelfsturing. Je moet veel meer zelf nadenken. Maar, maar je zegt in je boek een, een, een ritmeloos bestaan leidt tot chaos. Wat ja. doe je daarmee? Als je geen ritmes meer hebt, stel dat wij helemaal geen auto nieuw meer zouden vieren. Dan, kan, dan heb je toch nooit meer zo'n feest waar je even, ja, even alle, alle dingen achter je kan laten... en kan denken, hup, ik ga weer opnieuw beginnen. Als er geen, geen pingpop of weet ik veel wat voor feesten zouden zijn... die een zekere ritmiek inbrengen. Maar ook in de week, stel je voor dat, dat er hele zondag niet meer zou gelden. En iedereen zou om acht uur s ochtends met boormachines aan de slag mogen gaan. Nou, daar word je toch allemaal hartstikke gek van. Dat geeft inderdaad... Buren geruchten, weet ik veel wat allemaal. Ja, Siska, ja. Um, uh, uh, want jij, jij hebt een boek geschreven, um, mm -hmm. Drukker dan ooit. Ja. Dat gaat over um, uh, nou ja, je, je tijd, uh, of eigenlijk nou ja, je leven nu mm -hmm. na het uh, pensioen. Mm -hmm. En je geeft ook lezingen. Ja. Um, dan denk ik dat er een heleboel mensen zijn die, net als jij, uh, bang uh, uh, zijn voor het zwarte gat waar ze terecht in komen na hun pensioen. Mm -hmm. Wat leer je hen? Nou ja, ik zeg dat ze er heel goed over moeten nadenken tijdig wat ze daarna willen. Dat ze nooit moeten denken dat iedereen hen gaat bellen met leuke verzoeken. Dat gebeurt niet. Hoe bekend je ook bent, misschien Mark Rutte, maar dan houdt het ook gauw op. Dus je moet zelf iets ondernemen. Um, je moet ook, als je een partner hebt, moet je ook weer met elkaar. Je hoeft niet om de tafel te gaan zitten, maar je mag dat ook gewoon tussendoor bij de boterham doen. Hoe gaan wij dit samen doen? Want er zijn mannen die thuis komen en die verwachten dan opeens dat hun vrouw gezellig met hun voortdurend overal heen. Terwijl die vrouwen denken, weet je wat, ik had mijn leuke vriendinnen en daar ga ik ook eens leuk mee uit. Dus dat moet je ook weer heruitvinden hoe je dat samen gaat doen. Dus er is van alles te bedenken, te regelen. Um ja, in die zalen waar ik spreek, daar zitten toch ook wel vaak mensen die mij bestraffend toespreken. En die zeggen, alsof het leven niet meer is dan werk. Nou, dan denken ze, oh, nou heb ik er gescoord, nou bij mij niet. Want dan zeg ik, mijn leven en werk, dat hing voor mij ook heel erg samen. En werk was heel belangrijk voor mij. Goed. Hartstikke mooi. Wij kunnen niks meer zelf. We moeten de klas in met een Frederik Smit. We moeten ons pensioen vullen met, met, met Siska. <laughs> nee, nee, nee. Nou, tot zover Pavlov. Ik dank eh, Frederik Smit, Siska Dresselhuis en Marlie Huijer. Haar boek heet Ritme, op zoek naar een terugkerende tijd. En is uitgegeven bij Clement. En luisteraars, als je wilt reageren... Pavlov. Dan kan dat, <laughs> ja. Pavloff Pavlof Straks, na het nieuws van 7 uur langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer.